Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze zijn nu officieel begonnen. De Olympische winterspelen. In Peking is de openingsceremonie begonnen. Op de tribune, de baas van China, Xi Jinping en een beetje publiek uit de buurt. China wil ondanks corona een echt feestje laten zien, vertelt correspondent Nou Ja, Heel veel uh, spektakel zal dat moeten worden. Uh, minder dan in eerste instantie gepland. In eerste instantie hadden ze ongeveer 15.000 man, vrijwilligers, dansers, zangers, etc. Etcetera, etcetera, opgeleid. Uh, vanwege corona wordt dat wel een stuk minder. Een paar duizend mensen zullen meedoen, waaronder natuurlijk ook de vlaggedragers. Voor Nederland houden schaatser Kjeld Nuis en kunstschaatster Lindsay van Zundert de Nederlandse driekleur vast. Last. Het is niet nodig om jongeren van 12 tot en met 17 jaar te boosteren, zegt de Gezondheidsraad. Wel moeten de prikken beschikbaar komen voor jongeren met gezondheidsproblemen of als ze kwetsbare familieleden hebben, zeggen ze. Er moet als je gevaccineerd wordt ook gezondheidswinst zijn. En uh, ja, die is er eigenlijk niet. Bij degene die al gevaccineerd zijn heeft deze extra prik niet nog extra gezondheidswinst. Het gaat om een advies. De minister moet er ook nog een knoop over doorhakken. Andere minister, Adriaanse van Economische Zaken, gaat maandag praten met clubs en discotheken. Ze zijn van plan om volgend weekend de deuren open te gooien. De minister snapt dat ze open willen, maar wil daar nog over praten. En de een na de ander neemt ontslag bij Boris Johnson. Binnen een paar uur is de Britse premier vier van zijn belangrijkste adviseurs kwijtgeraakt. Van een van hen was het wel echt een verrassing, vertelt onze correspondent. Monira Munza, dat is uh, Johnsons beleidschef. En zij werkt al meer dan tien jaar met Johnson en uh, zij zijn altijd erg uh, dik geweest met elkaar. En Johnson heeft haar ook ooit beschreven als uh, een van de meest invloedrijke vrouwen in zijn leven. De anderen nemen ontslag vanwege alle lockdownfeestjes. Het weer in is grijs, vanmiddag valt overal regen, soms ook flinke buien. Het is 9 graden. Morgen is het droog, met af en toe zon. Het is dan 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knop in de Rotterpolderplein... 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug, uh, luisteraars, bij uh, het tweede uur van morgen is het weekend. Het is nog steeds slecht weer. Het waait en het regent. We zijn er nog een beetje natte sneeuw voorspeld. Ja, hè? Dat kan toch niet op 4 februari? We, we nou, zijn er weer in dat we het nu bezig. gehad moeten hebben, gewoon. We moeten dat nu naar de ook, zomer. Ja. Het ja. is mooi geweest. Goed, wat is er nog meer gebeurd op uh, 4 februari? In 1789 wordt George Washington als eerste president van de Verenigde Staten gekozen. In 89. Ja. weer een tijdje geleden. Ja. En in 1794 schaft Frankrijk de slavernij af. Ik weet niet wanneer wij dat gedaan hebben, maar ala. Uh, ja, en in 1905 vindt in Parijs de eerste huisnummering plaats in de geschiedenis. Want weet je hoe ze dat vroeger deden? Want ja, de post die moest je natuurlijk uh, uh, rondbrengen. De post, ja. Hè? Hoe deden ze dat dan? Ja, boven had je allemaal van die... Uh, de huizen, hoe heet die uh, de bovenkanten of zo, hè, die waren allemaal verschillend. Oké. Okay. En daaraan kon een huizen herkend worden. Ja. En uh, 1948 wordt Ceylon onafhankelijk. En voor degene die het niet weet, Ceylon is tegenwoordig Sri Lanka. Ja. Ja. En in 2003 wordt Joegoslavië herbenoemd tot Servië en Montenegro. Dus die vallen juist uit elkaar. Ja. Een heel andere bekende is dat in 2004 wordt Facebook opgericht. 2004. Oh. Dat is toch wel. die hebben het wel een hoop bereikt in die tijd. Zo, ja. Maar ik las vanmorgen ook dat het ineens heel slecht ging. De, ze hadden iets van 25% van de aandelenkoers kwijtgeraakt ofzo. Ja, dat of ja. ja, mag ook wel hoor. 230 miljard ofzo, ja. ontzettend veel. Ontzettend veel. Ik vind die social media wel een beetje te ver doorslaan. Oh, maar jij zit zelf heel veel op Facebook. Ja, ik zit voornamelijk spelletjes te doen en onzin neer te zetten. <laughs> ja, ja. Nou, nou, inderdaad. <laughs> ik wil niet zeggen onzin. Zit zet maar. heel veel onzin neer. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, ja. Maar wel leuke onzin. Daarom. Dat is dus. toch leuk, ja. ja. Oké, okay, en dan uh, wie is er vandaag jarig? Nou, ik heb er twee uitgezocht. Nee, drie eigenlijk. Robert-Jan Stips. Robert-Jan, hartstikke gefeliciteerd. En ik hoop je gauw uh, te mogen interviewen. Een tweede is Alice Cooper, Amerikaanse rockzanger. Nou, daar hebben we geen muziek yes. van, maar misschien een ander keertje doen. Ja. En uh, Charles Lindbergh, die oh, ja. zou vandaag. 1974 is hij gestorven. Nou, poets, ja. En in 1902 10. is hij 120 geworden. Oké, okay. ja. Charles Lindbergh, Amerikaanse luchtvaartpionier. Ja. Degene die als eerste de Atlantische Oceaan overvloog. Ja. In Frankrijk landen niet. Want die in Frankrijk? Hij landde toen in ja, Frankrijk. Vandde, ja. ja. Nou, ik weet wel dat zijn dochtertje of zijn zoon is ontvoerd. Dat was een groot oh, drama. Ja? Oh, dat weet ik niet. Ja, dat was een heel groot drama. Hoe? Daar hebben ze heel naarstig naar gezocht. En hij is zelf ook nog even verdacht geweest en zo. Dus daar uh, heb je ook wat films over. Oké. Okay. Maar goed, leuk. We gaan nu even naar uh, Robert Jans Tips met, met Superstit te luisteren. your ears sleep well hide away your tears you're heading for the right direction all you need to know there's more than instant satisfaction on your radio oh, from this tune will last at least a little Cause there is no need for feeling older with a radio there is no need for feeling older with the radio and there is no sense in getting bolder turn it on and go right from the start she disliked the music in fact it frightened her <laughs> just until the complete and desperate feeling that overwhelmed her made her realize that she wasn't like the school girls she'd seen in the magazines that was a relief a long hidden feeling inside burst out and messing up her clothes and filling her pants with the substance of a custard supplier He made a lovely mug of the whole commercial thing. no no no no no no no no no no softs and And you Look down as she sells her wares Although you can't see it You know they are smiling Each time someone shows that he cares Though her words are simple and few Sub Volgens mij. En de tweede was weer een guilty pleasure. Het oh, was een guilty pleasure. Feeding the Birds, uit yeah, de film Mary Poppins van uh, oh. Julie Andrews. Ja, ja. ja. Dat is mijn Julie Andrews uh, fascinatie. Ja, Sound of Silence. Nee, uh, sound, sound of Music. Of music. <laughs> sound of Silence. <laughs> <laughs> ja, ja. Ik wil het ook even hebben over uh, de toekomst van manegestal Stal, de Naaldenhof. Daar hebben we het volgens mij afgelopen voorstel ook over gehad. Samen ja. met, uh, met Dolly. Uh, Dolly. Van, dus je hebt een side. hele mooie reportage erover gemaakt. Zandvoort-in-site het, het, kijken, dan kan u dat vinden. Het is echt het aanraden waard om te, te en wat, kijken. Uh, ligt het nog eens toe, of kort toe? Wat is er aan de hand? De eigenaren van de grond. Ja. Nou, Nadelhoofd is ooit begonnen uh, de, gekocht door een moeder... die dat voor haar dochter kocht. En ja. Die is daar een meneesje begonnen. Nou, Die dochter is op een gegeven moment overleden... En uh, nu hebben twee uitbaters het van de familie overgenomen om het, het uit te baten. Ja. Dus de grond is meneesje grond. En nu ligt uh, bij, de, uh, bij, de, bij de commissie, de, ja. de raadscommissie van Zandvoort, uh, de aanvraag om er bouwgrond van te maken. Dus dat er oh. vijf luxe villa's kunnen komen. Ja, ja. Nou, wat is, de, wat is de grond als manegegrond waard? Is ongeveer 1 miljoen. Wat is de grond waard voor luxe villa's? 21 miljoen. Dus daar zit een gaatje tussen. Zo. Dus. 21, gedeeld door 5. Ja. En dan moet je nog een huis nog bouwen. Maar wat, wat erg, hè? Ja. ja. Weet je, dus het, het meneesje gaat hoogstwaarschijnlijk aan het kortste eind uh, trekken. Althans, iedereen mm -hmm. gaat er eigenlijk al vanuit dat, dat, uh, dat die bouwgrond wel afgegeven wordt. Maar het is gewoon heel triest. En, en, weet ja. je, het, het is al een, een, een oude meneesje. Heel veel zandvoerters hebben daar leren paardrijden en, en komen daar nog veel. Je wordt gewoon heel erg vrolijk daar. Oké. Okay. En ja... ja. ja. Het is gewoon dood zonder ja, dat, uh, dat dat weggaat. Zeker nu. Uh... Ik ken het eigenlijk niet in Bentveld. Het is je in Bentveld, ja. Ja, Waar? Um, als je halverwege de Zandvoortselaan, heb je van die bordjes staan, en op een gegeven moment zie je dan dat je af kan slaan richting Naalderhof en dan ga je die wijk in. Dus richting, en daarachter uh, tegen de niet? AWD aan zit. Uh, richting Vogelsang? Nee, nee, nee. Het is de, in de, ja. Bentveld. In Bentveld. Aan de ja. rechterkant, als je richting Haarlem gaat. Als je richting Heensteden gaat, ja, oké. Okay. is de linkerkant, bij die wijk. Ja. Oh, daarachter. Ja. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja, je ja, ziet ja. op een gegeven ja. moment links een, een bord staan richting ja. Naalderhof. Daar ga je af en dan ga je die, die wijk door en dan ja. kom je op die. Uh... Oh, oké. Okay. Ja, dat wist ik niet. Nee. nee. Ja. En wat dus... was er mooi aan die uh, uitzending van Dolly? Nou, Dolly gaf een heel mooi weer van wat de betekenis is voor, van, uh, van Naalderhof. Kijk. Uh, er zijn geen meneesjes eigenlijk meer hier in de buurt. Alles zijn pensioenstallen en dergelijke. En bij jou is er eentje? Dat is geen meneesje. Wij hebben geen meneesje. Oh, Vogelsang je... is een pensionstal. Dan moet je even het verschil uitleggen inderdaad. Het verschil is, een meneesje heeft, heeft paarden in dienst, wil ik een beetje zeggen. Maar je heeft paarden, daar kan je op leren paard rijden. Ja, ja. En pensionstal staan mensen met hun eigen paard. Oh, okay. Dus die ja. hebben een paard. Op. Een soort rijschool is het eigenlijk? Maneesje. Het is een soort rijschool, manege. Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Dus, en nee, je, kan daar je moet voor de AWD moet je een uh, ruitenbewijs hebben. Die ja. kan je ook bij Naalderhof halen. Dus Naalderhof is best een heel belangrijk uh, oh, okay. uh, ding... Ja. binnen, binnen de, de hippische sport hier in ah, Zandvoort. Dat wou ik ook niet, nee. Maar ik en hoor ook, niet, maar, nu heb je een ruitenbewijs nodig... om op een paard te gaan zitten... Ja, hier in de AWD is de enige plek, samen met nog een klein plekje in de Veluwe... Ja? waar je je ruitenbewijs moet hebben. Nou, ah, je ruitenbewijs ah, okay. is eigenlijk de grootste vorm van oplichting die er is. Het kost gewoon geld. Het kost gewoon geld. <lacht> ja. En dat stelt geen reet voor. Maar dat is mijn mening en ja, mijn mening tuurlijk, doet ja. niet de ja. zaken hè, hierin. Maar wat maar je zegt, dat je uh, grond koopt voor 1 miljoen... en je verkoopt het voor 21 miljoen. Ja, ja. Dat doe ik toch iets fout, hoor. Ja. Ja, maar ja, goed, het is best een behoorlijk oppervlakte hoor, niet meer ja. Maar ja, dat, dat gaat dan allemaal tegen de vlakte. Die paarden moeten weg. Ja. Want het, het zijn, het, er staan ook nog eens iets van 50, 60 paarden. Nou, die moeten ook allemaal weg. Die moeten... Maar uh, waar gaat die 20 miljoen naartoe? 20 miljoen, dat, dat, worden, die, dat is met huizen en al, hè, wat het dan waard is. Oh, die ontwikkelaars. Ja. is die ontwikkelaars. Een dus, ja. ja, on die, die, die, kost geen uh, 21 miljoen. Nee. Nee. Dat doe ik goedkoper. Dus als jullie nog. Hè, ik kan het goedkoper. Ja, ik kan het goedkoper. Ik kan het goedkoper. Ja. Kan het goedkoper ja. Ja, zo. Ja, maar, maar hier goed. staat in de krant, de krant. Staat dat als het aan het college ligt. krijgt het een woonbestemming. Ja. Maar ja, voor vijf villa's... is dat een woonbestemming? Dat is ja, een dat, is een woonbestem en dat, dat is een woonbestemming. Dat is een vervelende. Weet je, het zijn er maar vijf. En dan ja. denk ik van. joh, doe normaal. Ja, 21, ja. Goed. Dus. Ook het anders nieuws. Eh, komende week je er rijden geen treinen naar uh, tussen Haarlem en Zandvoort... ...maar bussen dus, in verband met werkzaamheden. Want ze willen het station uh, voor houden. nee? Uh, uh, Overveen. Overveen, ja, sorry. <laughs> <Voorhout>. <laughs> ze willen het verhogen uh, voor... dat je bij het in- en uitstappen geen problemen hebt. Of zo, dus. uh, moet u met de trein naar Amsterdam of naar Haarlem? Uh, uh, let er even op, want het gaat ongeveer 30 minuten langer duren om in Haarlem te komen. Dus u bent gewaarschuwd. Muziek? Oké, okay, we hebben een stukje cabaret. Oké, okay, leuk. Ja. Uh, van Begiet Kaandorp. Dat is altijd uh, leuk, ja. ja. De nieuwe kerstverse voorzitter van de Oude Raad. Hier is mevrouw Manshanden. Dames, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Frederik... Uh, uh, Manshandel. anders, sorry. Ik, ik moet tegen, tegenwoordig altijd even nadenken... want ik heet sinds kort weer bij me.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 Gelukkig, hoe heet hij tegen Rogier? Ja, rog Rogier Schreuder. Ja, ja, Rogier. Ja, Rogier. Ja, Rogier. Ja, Rogier. Ja, Rogier. Ja, Rogier. Ja, en Rogier. Ja, Ja, en Rogier zegt tegen mij, hij zegt, nou, want ik, zeg, ik ben zo zenuwachtig, Rogier. Toen zegt Rogier, naar nou, mij: neem een borrel. Ja.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 G, G, G, G. G, G, G, G, G is van getverdamme. Mevrouw Manshande. Ja. Mevrouw Manshande. Ja, ja, ja, ja, ja. H, oh. H, oh. Mevrouw Manshande. H ha, is van houding. Ja, deze houding. Mevrouw Manshande. Deze houding komt mij in één keer heel erg bekend voor jou.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 We still have fokken HEY! Horses for kauwen, tenen kauwen, hoor the Okay. Yeah. Zeg, koud hè, Arie? doe ik je wat, man. Koud hè? Koud Koud, koud, hè? Mooi inderdaad, ja. Ja, daar moest ik aan denken, want uh, ik heb een tijdje geleden... heb ik ook uh, Def P van de Osdorp uh, Posse... Uh, Geïnterviewd. Oh ja, die heb ik er ook nog. En eigenlijk was hij uh, wel de eerste echte rapper hier in Nederland. Ook zeker in de Nederlandse taal. En die zei nou... Uh, een van de voorbeelden... of een van de voorlopers van de uh, rap... waren natuurlijk... Uh, Henk Spaan en Harry van Ja. Met koud, hè? Koud, hè? Hm. Leuk nummer inderdaad, ja. Was in 1988. Ja. Berenkoud. Ja, dat is toch wel leuk. Maar... Als ik, als ik dat hoorde, denk je toch eigenlijk wel heel simpel om te maken. Hè? Het is, ja. Koud, hè? Koud, hè? Ja, het is gewoon. Je ja. moet er nu, uh, aangrijpend iets hebben. Dan moet, lukt het, ja. Ja. ja. Ik was een beetje aan het bladeren in uh, de krant natuurlijk. En dat zag ik ook over de manege de baars hoeven. Ken je die? Ja. Dat is ook een manege. Nee, niet nee. meer. Dat is een pensionstal geworden. Die is gestopt met uh, manege lessen geven in januari, februari. Nou, zo staat het. Ja, ook pensioenstelling, ja? Dat ja. oh, ja? ja. is nu ook pensioenstal. Oh, oké. Okay. Maar uh, ze doen er ook nog opleiding? Door mensen met on diploma. Ja, dat is een heel andere stok van sport. Dat is geen manege werk. Wat weet ik er weinig van, hè? <laughs> ja, is toch alleen maar goed. Ja, daarom. Je moet je alleen maar bezighouden met uh, ja. waar je iets vanaf wil weten. Hè? Ja. Ander nieuws. Ja, we hoorden net op de radio dat het uh, met dat jongetje... zijn ze bijna in de buurt, hè, ja. in Marokko. Ja. Waar ze nu dat gat aan het graven zijn. Maar er da was iets mee, toch? Ik heb het niet helemaal gehoord. Het jongetje is in een hele smalle waterschacht gevallen. Van een ja? waterput. En daar komen de reddingswerkers komen daar niet doorheen. Maar het is 25 meter diep, geloof ik. Ja. Dus het is ook niet okay. een klein waterputje. En uh, nou proberen ze vanaf de, de zijkant erin te komen. Ja, maar goed, begrepen. ze moeten ja. nu opletten dat het niet, het geheel niet instort natuurlijk. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dit is best wel uh, tricky. Ja. De laatste bericht, ze zijn het leven op zich met, met hem verloren. Want ze hebben geen contact meer. Oh. Maar hij krijgt zuurstof en drinken via uh, slangetjes. Uh, oké, okay. ja, ja, ja. Dat lijkt een beetje op die reddingsactie toen in, uh, in die grotten. Met in die Thaise voetbalteam. Of? Ja, ja. Ja, er is een mooie film over gemaakt. Ja, een ja, leuke film? Ja. ja, ja. ja okay. dus, uh, maar dat was ook een... Uh, ja, was, was een ja. heel knap uh, staaltje reddingswerk trouwens. Ja, over films. Ik ga vanavond kijken naar een, uh, een film... dat een, uh, iemand uit uh, Nepal... een Nepalaanse klimmer... die heeft zeven, of de, nee, de 17 hoogste bergen ter wereld... in 7 maanden beklommen of zo. Dat is weer een oh. nieuw record ja. om een Nepalese... Maar waarom moet je dat zeggen? Ik vind... Uh, als het koud is... Nee, dus, dat is de telefoon die gaat zo over. Dus oh, oké. Okay. Draai mijn nummertje en nemen wij de telefoon Nehmen even op. Neem wij de telefoon ja? even op. Ja. Natuurlijk, met You're the Greatest Lover. Ja. Ja, ik, ik stond een keer op mijn balkon en toen begonnen ze dat voor me te zingen. Oh ja? Ja. Nou, dat vind ik een compliment. Dank je, uh, dank je. Pim, ja, ja. Uh, <laughs> ze hebben nog nooit voor mij gezongen dat ik de greatest nee. lover ben. Nee. <laughs> nee. Maar je vertelde net dat je wel een keer in uitzending bent geweest daar, bij ik Waldo was, Lala. Ja, ik was vroeger figurante in, uh, in, in sterreclames en... Uh, ben ik ook uitgenodigd. Ik heb in een film toen de tijd ook meegespeeld. Ik heb uh, met mijn kinderen samen ooit uh, figuranten geweest in een uh, special over Johnny Jordan. Oh. En ik was ook uh, in uh, uh, Wadolala als uh, figurante. Hoe ja. ben je en, daartoe uh, gekomen? Hoe, hoe kreeg je dat voor elkaar? Ja. Mijn uh, familie bestond uit een groot gedeelte uit mannequins en dergelijke. Echt waar? Ja. En die hadden dus heel veel contacten met dat soort bureaus. Ja. En mijn moeder vond dat ook wel leuk. En het was best een leuk zakcentje wat je ermee ja, verdiende. Dat het werd, betaalde goed. Ja. Dus toen uh, ben ik ook figurante geweest. In wel Dolala ook. In wel Dolala moest, uh, ging ik uh, chef van Oekol uh, bloemen geven en dat soort dingen. Ja. Als afsluiting, ja. Ja, ik vond het wel, dus, uh, al, was het wel een leuke serie. Altijd. Het was een ja, leuk ja. programma, ja hoor. Was het toch dat hij altijd aan het voorlezen was? Aan het voorlezen, het spruitjes koning, weet je wel. Oh ja, ja. Het, uh, waar het er toen heel veel ophef over was. En ja. een van de eerste programma's waar geloof ik naakt in vol kwam. Ik was oh. niet naakt trouwens, ik nee. was daar <laughs> veel te jong voor. <laughs> veel te jong, ja. ja. Maar uh, Leuk. ja, dus. Ja, ik, ja, die chef van Oekel en die uh, Wim uh, T. Schippers, toch wel uh, iconen eigenlijk. Hè? Ja, Ja, ja het was heel apart en heel... Maar Daar hoor je eigenlijk uh, weinig van, hè, Wim T. Schippers. Leeft hij überhaupt nog? Ja, volgens mij dat is het nog, hoor. Ja. ja ik zal het niet weten. Ik nou, uh... zat even op zoek, inderdaad. Ja. Maar dit was Love met The Greatest Lover. En daarvoor eigenlijk was er maar eentje. Dat was ja. er maar eentje. Okay. En ik heb nu uh, Slimme Schemer met Jelle. Ja, we gaan eerst even wat nieuws nog doen. Oh, eerst nog ja. wat nieuws. Oké. Okay. Uh, twee uh, heel verschillende. De ijslaag van de Gletscher Everest, de Mount Everest is dus in 2000 jaar is die gegroeid eigenlijk. Hè? Van nul naar hoeveel meter die nu is. Oké. Okay. Maar die is in 25 jaar gesmolten. Ja. Dus 2000 jaar. Ja, 2000, ik zeg het goed. In 25 jaar. 25 jaar op. En de andere kant. Winters noodweer in grote delen Verenigde Staten. honderdduizenden duizenden zonnestroom. Maar in Texas. En Texas is het hartstikke warm. Texas is het, is, ja, heel zou warm. Ik zou denken. Maar oké, okay, want er sneeuw inderdaad. Ja. Ja. Ja. En je kijkt, moet je nagaan dus hoe, hoe het klimaat in de war is. Ja, zeker. Weet ja. ja. je, ja. Daar dus gaat gewoon ergens iets niet goed. Dus nee. In Texas sneeuwt en de Mount Everest. Ja, zeker. Die gaat, gaat, uh, gaat smelten. Ja. En dus Antarctica uh, is ook heel erg bezig aan het smelten. Ja, zeker. Het gaat ook ja. veel harder dan dat men dacht. En We moeten toch wel een beetje bij uh, het onszelf zoeken absoluut helaas goed mag er nu muziek op? mag er nou ja. muziek ja gaat u gaan oké okay. uh, slimme schemer met Jelle.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 Deze uitzending van morgen is het weekend. Ik heb slecht nieuws. Uh, volgende week is Marja er niet. En dan moet u het met mij doen. Ik zal en die, nog even kijken en die wat... week, waarom ben jij er niet? De ronde we met elkaar afgegaan. Uh, <laughs> ja, het vakantieseizoen begint weer. Dus, uh, hè? We mogen weer. Ja, dus ik moet nog even bedenken wat ik moet doen. Uh, als u nog ideeën of suggestie heeft, laat het ons weten. Weer wat goed nieuws. Uh, er is een bever gesignaleerd aan de rand van Amsterdam... Ja, je kan het je niet voorstellen. Er is er zelfs een gefilmd. Dus, uh, en hij leeft tussen Amsterdam en Diemen... in het natuurgebied Waterland Tak West. Dus um, omgeknaagde bomen, geschilderde takken. Alles wijst dat er één of meerdere bevers hier domicilie hebben gekozen. Er is er zelfs eentje gefilmd toen hij het fiets overstak. Dus dat is leuk om te horen. Ja, ja ze waren helemaal uitgestorven... En ze hebben er uh, een paar toen uitgezet en uh, ze, het gaat heel erg goed met ze. Ja, maar ze Zo zijn daar ook. goed dat uitge... de NS er zelfs last van heeft. Oh, ze zijn daar uitgestorven, hè? Ja, in heel Nederland waren ze uitgestorven. In Nederland kwamen ze niet meer Ja, maar ervoor. hoe heet dat? Uh, um, daar bij Dordrecht, dus zijn ze ook uitgezet? Biesbos, ja? Ja, ja, ja daar zijn ze heel uitgezet, maar in Amsterdam zijn ze ook uitgezet? Nee, daar trekken ze nu naartoe vanuit de Ah, oké. Okay. Nou, dat is toch wel eentje. Ja, dat, is ja, een dat zijn... Uh... Ja. En nog een ander uh, dierennieuwsje. Een Zweeds bedrijf betaalt kraaien om op te ruimen. Wat gebeurt er? Uh, ze schakelen kraaien in om de straten en parken schoon te maken. Er is een bedrijf dat het beestjes traint om sigarenpeuken in een machine te deponeren. waarna ze automatisch een beetje voer krijgen... Het wordt gewoon een ruilhandel eigenlijk, ja. ja. De, de, de dierenorganisaties zijn er weer uh, tegen, want het is misbruik maken van uh, kraaien. Ja, maar het is een win-win situatie, toch, ja. zou je denken? Ja, ja, ik vind het ook. Ik vind het geweldig. Ik vind het een leuk initiatief, inderdaad. Een goed initiatief, ja. ja. ja. ja. ja. Maar een ander, uh, verderop staat het kraaien terroriseren delen van Berlijn. Dus ja, ik kan me ook iets voorstellen, ja. Want hier aan het strand hebben we ook steeds meer kraaien. Of kauwtjes ja. eigenlijk, ja. Ja, kauwtjes Maar ja. kraaien, dat, die zijn echt... Uh, die zie je niet zo idioot veel, hoor. Nee? Het zijn altijd kouwtjes die Die bij witte die, die, die, kop ofzo. Die wij ja. hier hebben, ja. zijn over het algemeen kauwtjes okay. Kraai is veel groter. Dat zijn toch raven dan? Nee, de raven is nog groter. groter ah, okay. Maar de kraai zit er tussenin. Ja, oké. Okay. Nou, ben je benieuwd. Nou, nog vier minuten. Eh uh, ja. Ik zeg ja. tot ziens en tot volgende week. Ja, ik ook. Tot uh, volgende week. En, uh... Nee, volgende week niet. Ben jij lekker op nee, vakantie? Nee, volgende week ben ik er niet. Dan ja. zit ik uh, op Kaap Verdi, als het goed is. Bovkont. Oh. Ja, absoluut. En de week ga ik naar het koude Hamburg. Het is heel wat anders. De andere kant op. Nou, ja. ook leuk. Ja. Nou, ja. Beatles dus. opzoeken. Hé, hey, bedankt. Iedereen bedankt. Uh, ja. Linien natuurlijk bedankt voor het leuke interview. Ja. En tot volgende week wat mij betreft. Ja, tot volgende week.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 think, is Always look on the never that money. Always look on the Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.